Het goede nieuws in de wet, dat is nogal een, uh, een uitdaging, want vaak worden die twee tegenover elkaar gezet. Goed nieuws en wet, wet en genade. En uh, als je dat doet, dan krijg je, genade is heel mooi en dat is een mooi verhaal, en de wet, ja, dat, dat, dat, is, dat is dan waar we van verlost zijn. Maar toch voelen we wel ergens aan dat we iets met die wet te maken hebben. En dat we God moeten gehoorzamen. En dat we dus onder een wet zitten. Hoe zit het dan? Als die twee gescheiden worden, krijg je een heel vreemd beeld. We zitten in een serie. Ik ga even heel gauw nog een keer door de basis van die serie heen. Uh, openbaring 14, vers 6. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen. Aan hen die op aarde wonen. En aan elke natie... Stam, taal en volk. Een Evangelie dat dus eeuwig is en niet verandert. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet zeker doen? En omdat dit in de Bijbel staat, is dit mijn idee ervan: dat er geen bedelingen zijn. Geen wet en genade. Maar ook geen Oud Testament van veroordeling en Nieuw Testament van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 Zoals er wel meer bijzondere thema's in de Torah staan, ben ik altijd weer van onder de indruk. Het goede nieuws van Abraham was een lichtstraaltje in dikke duisternis. En God liet zien wat zijn antwoord is op de verbrokenheid van zijn schepping waarin elk licht lijkt uit te doven. Hij had morgens tegen Abraham gezegd haal een paar dieren en de hele dag had Abraham gewacht. Hij had die dieren geslacht, doormidden gedaan en hij kwam heen. Stem van de hemel, ja, nu heb je het goed gedaan of zo. Nee, stilte. Totdat de zon onderging. Dikke duisternis. En toen kreeg hij een openbaring over 400 jaar ballingschap. En Abraham leerde daar dat herstel door de dood heen komt. Yahweh ja, herschept het leven in de dood van de mens. En, en Abraham kreeg ook uitzicht op de vruchtbaarheid. Hij zou een zoon krijgen en een nageslacht... En hij kreeg uitzicht op de tuin van Ede, de erfenis. Goed, nu gaan we deze zeven punten langs. Het goede nieuws in de wet. En u ziet al dat ik wet tussen aanhalingstekens heb gezet, dus ik zeg dat wel. Maar we gaan ergens in het verloop van deze morgen over iets anders praten. We praten over hetzelfde wat meestal bedoeld wordt als we het over de wet hebben. Maar in de Bijbel krijgt dat een andere naam. En uh, daarvoor gaan we dus eerst kijken naar het godsbeeld en het wetsbeeld... ...wat ik net al iets van laat zien. Vaak zijn wij heel geïnteresseerd in uh, nummertje 4. Wat staat erin? Wat hebben we eraan? En daarom wordt de uh, wet ook voorgelezen. En als we over de wet willen horen... ...dan worden er tien geboden voorgelezen... ...en dan weten we wat erin staat. En de rest van de Torah is een beetje verloren geraakt. Dus het begint al wel met de God die... Israël uitgeleid heeft uit Egypte, dat is Pesach, uitleiding. Maar we zijn vergeten wat het is, omdat we in de geschiedenis als christenen niet meer gevierd hebben, niet meer herinnerd hebben, niet meer gedacht hebben aan die uitleiding. En dus alleen maar geconcentreerd hebben op die tien geboden, zogezegd. Wat staat erin? Maar zoals je ziet kunnen er wel vragen omheen staan. Van waar is de wet en wat is de wet? En wat is het belangrijkste van de wet en wat volgt daaruit? En dan zo komen we bij het goede nieuws in de wet uit. Nou, God speelt een wetsbeeld. Als u op straat zou gaan met de vraag: aan alle mensen, aan een winkelend publiek bijvoorbeeld, en u vraagt: wie is God? En wat is de wet van God? Wat voor antwoord denkt u dat u krijgen zou? Wat, wat zullen ze zeggen? Weten we niet. Of? Interesseert me niet. Ja. En waarom zouden mensen zich er niet voor interesseren? Als er een god is, moet je verantwoordelijkheid afdragen. Yes, als er een god is, moet je verantwoordelijkheid afdragen. Als er een god is, dan is er iemand die wetten roept. Dan is er een, een mannetje in de lucht met een lange grijze baard en een zweep achter zijn rug. Maar dit godsbeeld gaat erachter achter schaal, want eeuwenlang heeft de kerk dit gepredikt... Als je niet een duitje in het zakje doet, dan kom je in de hel. Eeuwenlang zijn mensen daarmee eigenlijk gehessenspoeld. En nu, de afgelopen eeuw, is geroepen dat God dood is. Welke God? Ja, die met die grijze baard en die zweep achter de rug. Dus dat Godsbeeld gaat erachter schuil. God wordt dan een demagoog die zijn roede niet spaart. Dat is vaak het beeld dat mensen erbij hebben. En natuurlijk zijn ze daarom niet geïnteresseerd in God. En dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. En in sommige kerken wordt het nog steeds gepreekt. Dat God een voedende God is, die met oordeel komt. En die het, brand, het die mensen schikt als hout voor een vuur. Zo wordt God gepredikt. Gelukkig is dat heel erg afgenomen. Maar vroeger was dat behoorlijk... Heel sterk aanwezig, waardoor dat gods, godsbeeld steeds gevoed werd vanuit de kerk. Dat God een, een, een, een demagoog is die uh, mensen met stenen bekogelt, met oordelen en met wetten. En uh, van daaruit kregen veel mensen die uit die reformatorische hoek kwamen, die gingen naar een evangelische gemeente. En die kwamen dan met een evangelisch evangelie in aanraking. En daarin werd God zo'n beetje weggeredeneerd. Dan kreeg je dus de wet- en tegenstelling. Van het oude testament hebben we niks meer te maken. Dat is allemaal klaar. Dat is afgehandeld. Dat hoort bij die oordelende God. En dat, die hoort bij Israël. En nu, wij hebben nu Jezus die alleen maar genadig is. En die alleen maar overal voorbij kijkt. En niet meer niks meer met die wet te maken heeft. Zo heb je in heel veel kerken en bewegingen en richtingen. Datzelfde speelt, Wat bij seculieren vaak een grote rol speelt. En veel mensen hebben toch dat godsbeeld nog ergens achter hun leven, achter hun denken, hangen. En ook in de Messiaanse beweging moeten we daarvoor waken. Als wij met hetzelfde godsbeeld komen en we zien de wet en we zien dat het mooi is, dan gaan we al gauw roepen, ja, als je niet doet wat wij doen, dan gaat God je oordelen. En dan zeggen we, je moet de Shabbat en je moet de feesten. Dat gevaar is aanwezig en dan, dan voeden we dat godsbeeld en dat wetsbeeld dat we hebben. Dat de mens heeft. En dan stellen we God als die demagoog voor, met die roede achter zijn rug. Is er dan goed nieuws in de wet? Dat is dan natuurlijk de vraag van vanmorgen. En wil ik deze man eventjes uh, citeren. Wie weet wie dit is? Karel Baart. Karel Baart. Het staat erbij. <laughs> Het staat erbij. <laughs> Karel Baart. Hij uh, is een, een hele intelligente man, was dat. Die uh, was uh, hoogleraar in uh, Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. En hij schreef christelijke dogmatiek. Nou, dat klinkt heel eng allemaal. Maar je kunt al aan zijn gezicht zien dat hij God niet als een demagoog uh, weerspiegelt. Hij <laughs> heeft een vrolijke twinkeling in zijn ogen. Die twinkeling is moeilijk te vinden in wat hij schrijft. Hij heeft zo'n grote bloekenplank geschreven met dogmatiek. Dat is ongelooflijk. Toen de Tweede Wereldoorlog kwam, hij was hoogleraar in het Duitse Rijk... ...en hij had niks met dat nationaal socialisme, dat fascisme. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is uit Duitsland gegaan, is naar Zwitserland gegaan. En daar is hij professor geworden aan de universiteit. En daar heeft hij tot 1961, is hij daar professor geweest. En voordat de Tweede Wereldoorlog begon, toen schreef hij zijn veronderstellingen van het christelijke geloof op. Hij was een Calvinist een reformatorische man van, van de stroming van Calvijn... en dat was er niet uit te krijgen. Dat was hij. Maar van daaruit wilde hij wel theologie schrijven... die wat meer tot zijn doel komt... dan vaak, zeg maar, of dat ook in de reformatorische beweging... vaak te horen was van, die, van dat rare godsbeeld en wetsbeeld. Zo heeft hij een heleboel dogmatiek geschreven... en te tijden van de Koude Oorlog schreef hij over verzoening. Heeft hij een heel groot deel over verzoening geschreven... Het is eigenlijk heel mooi hoe dat naast de geschiedenis tot stand is gekomen. Maar het is niet doorheen te komen hoor, dus ik raad die boeken in die zin niet zo aan. Maar er staan wel mooie dingen in, dus voor de studiebollen onder ons. Over wet en evangelie zegt hij. Wie echt serieus eerst wet zegt en dan pas evangelie, spreekt niet over Gods wet. En daarom ook zeker niet over zijn evangelie. Hij brengt het bij elkaar, zie je? Het evangelie is alleen dan evangelie, wanneer de wet in hem, als in de ark van het verbond, is verborgen en besloten. Dat is mooi. En hij is niet de enige. In de reformatie is in de laatste eeuwen ook een, de beweging van de Nederlands hervormde kerk, die veel minder vanuit dat zware godsbeeld is bezig geweest, maar veel meer op zoek is geweest naar inhoud. En waar zulke theologen dus ook... Uh, Spraken. En er zijn er vele van te noemen die veel dichter bij wet en evangelie zaten als één geheel. En daar gaan wij dus mee verder deze morgen. En we stellen de vraag, waar is de wet? Nou, als we de hint van Karel Baart nemen, dan is de wet in de Ark van het Verbond. Nou, daar klopt wel iets van. Daar liggen twee stenen met daarop de tien woorden van Yahweh die hij gesproken heeft. We hebben natuurlijk in de parasha ook al een paar keer gezocht naar die betekenis van de tien woorden en de rol daarvan in de Torah. Het eerste wat we zien is een nummer, een getal. Tien woorden. En waar tegenover stond dat ook weer? Welke andere... De tien oordelen. De tien oordelen, exact. In Egypte. Tien oordelen over afgoden en andere kwesties, economie. Egypte was tot de grond toe Afgebroken na die tien oordelen. Er was niks van over. Uh, als Egyptenaar had je eigenlijk geen identiteit meer. De goden waren veroordeeld. De economie was veroordeeld. En de vader was veroordeeld. Want zijn lijn was geëindigd. Eerst zijn eerstgeboren zoon. Finito. Er was niks van de Egyptische identiteit over. Daarna kon God pas met die wet komen. Wat wij wet noemen. Ja? Niet in Genesis 1... Wij die zo op de inhoud geënt zijn, zouden zeggen van, wat staat er in de wet? En we zouden natuurlijk Genesis 1 inzetten. Nee, God komt veel verder in de Torah, eigenlijk in het hart van de Torah, na het oordeel over Egypte, met zijn tien woorden. En dan krijgen ze ook niet, als de tien oordelen plaatsgevonden hebben bij Egypte, krijgen ze niet gelijk de wet van, zo, nu gaan we daar dus maar eens even gelijk invullen wat daar in de plaats voor moet komen. Nee, ze worden uitgeleid en ze gaan de woestijn in. Belofte was dat ze naar een beloofd land zouden gaan. En ze komen uit in een woestijn. Waar al het leven verdort. En waar geen water is. Waar honger is en dorst. En waar ze steeds weer bedreigd worden. Waar steeds weer het leven volledig bedreigd wordt. En ze geen bestaan hebben. Terwijl er een, beloofd, een, een land beloofd was. Als een paradijs. Als een tuin van Ede. Waar is, dat beloofd, waar is die belofte nou? En dan word je continu uitgedroogd. ...en in je rug aangevallen door de Amalekieten. We zijn in vredesnaam maar begonnen, waarom we in Egypte gebleven? Er was een economie, er was een toekomst, maar hier is geen toekomst. In het midden van die uitdroging is de berg Horeb, wat uitgedroogd betekent. Waar is de wet? Hij wordt op de berg Horeb gegeven, uitgedroogd, in het hart van de woestijn. Als we nog een keer kijken naar waar is de wet... Nou, dan weten we dat hij op stenen is gebeiteld. Door God zelf. Tot twee keer toe heeft God op stenen de wet gebeiteld. En die, die stenen stonden voor die eenheid. Steen in het Hebreeuws is Even. Vader, Aaf en Ben, zoon. Verenigd tot een eenheid. Vader, Jaweh en Israël zijn zoon. Die relatie wil God. En daar bevindt zich de wet om die relatie te leven. En dan geeft God een hele openbaring... als hij de tien woorden gegeven heeft over de woning van God. Dus waar is de wet? Nou, midden in de woning van God. In het hart van zijn woning. In de meest verborgen kamer. Waar zijn troon staat. Onder zijn troon. Onder tal van bedekkingen. Die tent heeft vijf bedekkingen. Ja, er is een, een voorhangsel hier en een voorhangsel daar, en nog een poort helemaal aan het begin. Drie poorten. En dan zijn die, die priesters ook nog met speciale klederen bedekt en gereinigd. En, en, en een hele formele stappenplan is er in feite, wat leidt naar het Heilige der Heiligen. En daar in het midden van het Heilige der Heiligen staat die ark, die we niet mogen zien. En daaronder, onder die troon, ligt verborgen die wet. Als het zo ver verborgen is... ...wat zou er dan om staan? Nou, oh, dat is een heel andere vraag. Dan is het niet, wat staat erin? Nee, dan is het, wow, what's there? We hebben even vergeleken... ...ook de tabernakel... Uh, ...de Mishkan met de drie hemelen... ...waar Paulus over spreekt... ...dat hij in de derde hemel is geweest. En zo geeft de uh, Mishkan... ...een beeld van de drie hemelen. De voorhof, het heilige... En het heilige der heiligen. Wat we ook afgeschilderd zien in het kamp Israël onderaan de berg. Het voorhof. En dan op de bergflank de maaltijd. De tweede hemel. En op de bergtop de ontmoeting tussen God en hoogpriester. God en de cherubim. Die drie hemelen. En daar in de derde hemel bevindt zich de wet. <lacht> wet. Hè? Blijven dat dus aanhalingstekens zeggen. Onder de troon van God. Nu wordt het wel heel... Spannend, wat zou die wet nou zijn? Wat is dat nou voor iets? Wat is dat nou? Dit was het perfecte plaatje erbij. Dus ik heb het niet zelf gemaakt, maar ik vond het op internet. En ik dacht, dit is mooi. Om het te illustreren wat ik nu ga zeggen. Maar we gaan naar Exodus 20. Zoekt u dat maar even op in uw Bijbel. Want daar staat de wet natuurlijk. En in Exodus 20 worden de tien woorden uitgesproken door God. En dan is heel het volk Israël dus uitgeleid... Ze zijn vijftig dagen na de uitocht en ze staan er onder berg, onderaan de berg. Ze hebben drie dagen lang hebben ze zich gereinigd en er zijn een heleboel voorbereidingen geweest. En dan worden ze opgesteld onderaan de berg. En God die daalt neer in een wolk op de berg. En ze zien een vuurglans en dan begint God te spreken. Als we willen weten wat de wet is, is het misschien een goede vraag om te stellen. Wat zag Israël? Toen God die woorden sprak. Wat zag Israël? Wie weet dat? Stemmen. Stemmen, ja? Een wolk? Ze zagen zijn almacht. Ze zagen zijn almacht, ja? Vuur. Vuur, exact. Wie zei dat? Goeie antwoorden, Jacob. Ze zagen vuur. In uh, Exodus 20, vers 18, staat het letterlijk wat ze zagen. En heel het volk was getuige van de donderslagen. Ja, er was getuige van, staat er in de huisvee. Even in de kantlijn kijken. Want er staat natuurlijk letterlijk, zij zien, zij zagen. Heel het volk zag de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, siddenen zij en bleven op een afstand staan. Kunt u zich voorstellen wat het is om donderslagen te zien? En een uh, brullende shofar te zien? De, de, de, het, het geluid van de shofar, kun je dat zien? Nou, dat horen. <laughs> je kan het horen. Je kan het ook zien? Je kan het ook zien. Ja, ja, ja. Er is een diepere dimensie van zien. En door het horen van de woorden van God zien we onze wet. Juist. Door het horen van de woorden van God zien we geen wet... Zien we redding? Midden in die uitgedroogde woestijn. Maar wat heeft dit er nou mee te maken? Als het volk dit zag, dan staat er bliksems in de HSV. Maar daar staat in het Hebreeuws lapid. Wat is een lapid? Een fakkel. Een lapid is een fakkel. Twee keer in de Torah wordt er over een lapid, over een fakkel gesproken. Wanneer is de eerste keer dat er over een fakkel gesproken wordt? Abraham, daar hebben we het de vorige keer over gehad, exact. Abraham, in het midden van die duisternis, in het midden van de verbrokenheid en ellende, ziet een fakkel. Dat is het eerste wat hij ziet, in al die verbrokenheid. Hij ziet een fakkel. En dat zien van die fakkel was een hele belangrijke boodschap. En ik heb die twee keer dat die fakkel te zien is in de Torah, we zijn hier zichtbaar, op een berg. Twee keer een fakkel. En hier, dat is de fakkel waar Abraham een fakkel ziet. En je ziet hier die donkere kleuren... als zijn verbrokenheid eigenlijk. Rood bloed van die verbroken dieren... en, uh, en de, de ervaring van het verbroken worden in gezin, in familie. Lot was juist voor de tweede keer van hem afgeweken. En heel die verbrokenheid is heel sterk aanwezig... in het, leven, in het verhaal van Abraham, als hij die fakkel ziet continue verbrokenheid, eindeloze verbrokenheid, de zon gaat onder en hij valt in een diepe slaap, een beeld van de dood, dood, ballingschap en verbrokenheid, en dan ziet hij een fakkel op de berg Hebron waar hij die dieren door midden heeft gehaald, en op de achtergrond van die verbrokenheid is de belofte van de tuin van Ede, we hebben daar vorige keer bij stilgestaan nu wordt opnieuw een fakkel gezien door het volk Israël, op de top van een berg en die verbrokenheid is ook aanwezig op de achtergrond. We hebben dat gezien doordat ze de woestijn introkken, Doordat ze in uitgedroogde situatie kwamen. Vele oordelen over Egypte geveld. Over de Egyptische identiteit. Die oordelen moesten doorwerken in het leven van Israël. In de woestijn. Want als Israël niet volledig geveld is. Kan de wet van God geen doorgang vinden. Dus wat is de wet? De wet is een fakkel... Die brandt op een berg. Die mooie kleuren hier. Israël in de woestijn ervaart iets bijzonders. Midden in de verbrokenheid en chaos en droogte en dood van de woestijn. En na lange ballingschap gaat een licht op. Een fakkel, een openbaring, een spreken. Abraham die zag alleen een licht, alleen een fakkel. En nu wordt dit gesproken. Het licht van de fakkel, het licht van God, het vuur van God, spreekt. Er is een inhoud, er is een boodschap. En dat is wat Israël steeds in de woestijn krijgt. In alle ervaringen waar ze doorheen gaan, God maakt, geeft onderwijs, geeft manna. En hij leert ze. Hij openbaart zich als de geneesheer in Mara, waar hij bidwater tot zoet maakt. En dan geeft ze onderwijzingen en wetten en regelingen. En hij geeft ze onderwijs. Hij maakt, in woorden brengt hij wat hij ook aan Abraham onderwezen had, door hem op zijn pad te leiden. Maar nu aan Israël onderwijst hij het in woorden. Dus die fakkel, die zichtbaar wordt gemaakt voor Israël, krijgt nu ook woorden, krijgt nu ook inhoud. Een gesproken inhoud. Dus wat is de wet? Verborgen onder oordelen en vele bedekkingen. We hebben gezien waar de wet was. Oordelen over Egypte. Oordelen over de Egyptische identiteit in onszelf. En vele bedekkingen. Het huis van God, de woning van God. Waarin vele bedekkingen zijn. Waarachter de inhoud van die fakkel. Van het licht van God. God spreekt woorden. En als God spreekt, dan zit daar scheppingskracht in. In Genesis 1 spreekt God en het was er. Het is niet voor niks dat deze geboden, zoals wij ze vaak noemen of genoemd hebben, woorden worden genoemd. Woorden van de levende God. In het licht dat door de dood heen zal schijnen. Deze woorden zullen dan ook schijnen als een licht van de ballingschap en verbrokenheid en chaos van deze wereld. Dat is de bedoeling van die tien woorden, de scheppingswoorden. En niet alsof het een God is die eventjes een paar wetten komt neerslingeren, een paar geboden. Het is een licht dat opgaat in verbrokenheid, in pijn en ellende en moeite en oordeel. Dat zijn de woorden van God, scheppingswoorden. Dat is de wet, een licht in de duisternis. Dat waarvan men zegt dat het gestorven is, hebben we de vorige keer gezien, Zal leven. Israël is een slavenvolk uit Egypte geleid, gaat door de woestijn heen, komt in de meest uitgedroogde plaats bij de Horeb. Een volk dat dan het doodgaan is en dan nog eens zich neerbuigt voor een afgod. Dus als het ware, ja, het gebaar dat ze nog god maken is niet zo vriendelijk. De afgoderij zat nog in hen. En dan zegt God dat wat van men zegt dat het gestorven is, zal leven. Dat is wet. Nou, wet is een verkeerde naam. God geeft er die naam aan. Hij doet een getuigenis. En dat is een woord dat recht doet aan deze openbaring op Sinai. Het is een getuigenis van de levende God. Dat hij zijn doel met de schepping niet opgegeven heeft. Maar dat hij de mens die aan het punt komt waar hij sterft, dat hij zal leven. Dat is wet. Dat is een getuigenis. Dat zijn die tien woorden. Een heel ander godsbeeld wordt hier gegeven dan we vaak aangenomen hebben. Een heel andere God en een heel andere inhoud van wat hij te brengen heeft. En hij verbergt het in zijn woning in de meest verborgen plaats. En zo wil hij dat wij die woorden, die scheppingswoorden, diep in ons hart verbergen, zodat wij ze koesteren. En erom leven en ervoor leven, zodat het die tien woorden levend worden in ons. Die scheppingswoorden, dat wij ze kunnen uitleven. Dat wij die fakkel kunnen zijn in deze wereld die ondergaat. Als die tien woorden leven, dan branden wij als een fakkel. Want dan kan ons alles gebeuren. Dan kan er zoveel chaos in ons leven zijn. En zoveel oordeel over die Egyptische identiteit in ons. En ziekte en dood en ballingschap. Maar wij branden als een fakkel. Want dat waarvan men zegt dat het gestorven is, zal leven. En van diezelfde woordstam waar edut van afkomstig is, is ook dit woord afkomstig, eda. En eda, de wortel is ut, een, een, een ayin en een dalet. En dat betekent getuigen. Vandaar getuigenis, edut. En Eda is dus wat, wat vertaald wordt met gemeente in de Torah, of gemeenschap. De gemeenschap van de kinderen van Israël. In de deze vertaling wordt het heel netjes vertaald met gemeente. Om geen verschil tussen het Oude en Nieuw Testament te suggereren. Is een gemeenschap van getuigen. Getuigen van die gesproken woorden die God sprak in het midden van de woestijn. In het midden van een uitgedroogde situatie. En daarom als hij Edoet doet, die getuigenis is Borgen wordt in ons hart dan worden wij een Eda nou nu wordt het wel heel spannend wat zou er nou in staan dat is heel anders hè? als God begonnen was met de inhoud ja, dan hadden we het ook snel van ons af kunnen schudden maar nu is er zoveel aan vooraf gegaan een Abraham, een vader aan wie de belofte gegeven werd die alleen een fakkel zag zonder de inhoud en toen heeft hij heel het nageslacht van Abraham uit Egypte gehaald heel de Egyptische identiteit veroordeeld en ze door een droge periode gezegend heeft met brood uit de hemel en water uit de rots en ze zijn in revidiem geweest, rust, vertroosting verfrissing, dat is wat God brengt, en dan komt die fakkel op de uitgedroogde plaats in de woestijn en God geeft er woorden aan Exodus 20 toen sprak God al deze woorden ik ben Jahwe, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En niet alleen dat, hij heeft het hele slavenhuis afgebroken. Volledig teniet gedaan. En dat is wat we herinneren op Pesach. En Pesach is daarom belangrijk. Daar begint God mee. Het is belangrijk om ons te herinneren dat we uitgeleid zijn en hoe dat gegaan is. En dat een lam geslacht werd om die uitleiding mogelijk te maken. En daar wordt het elk jaar wordt er zoveel aandacht aan gegeven op het Pesachfeest. En in die context wil God het plaatsen. De afbraak van Egypte. En dan zegt hij, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Met andere woorden, je bent geen afgodedienaar zoals in Egypte. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is. In het water onder de aarde is. En daarvoor neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, Yahweh uw God, ben een na God. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen. Aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. In de wereld is zoveel afgoderij. Mensen zijn bereid om een economie te dienen. Of allerlei andere soorten afgoden. Lusten in het hart. Die willen we zo makkelijk volgen. En er is genoeg om te dienen in afgoderij. En God stelt zich daarnaast daarbuiten. Hij breekt het huis van afgoderij af en zegt, er is een huis waarin geen afgoderij is. Je zult de naam van Jahwe uw God niet ijdel gebruiken, want Jahwe zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dat betekent dat we zijn naam moeten leren kennen. Dat we hem moeten leren kennen, wie hij is. Dat zodat we zijn naam juist gebruiken. Zodat we weten wie hij is en een licht kunnen zijn in deze wereld. En daarom is het eigenlijk ook mooi dat veel kerken gezegd hebben: van wij spreken die naam niet uit. En veel synagoges, daar zijn kerk en synagogen eigenlijk nog aardig in evenwicht. Wij willen die naam niet uitspreken, omdat wij hem misschien wel niet kennen. Dat zit er wel in. Maar als wij hem kennen, dan mogen we zijn naam aanroepen. Mogen we roepen naar Yahweh: Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Haal ons uit de chaos, breng ons naar het beloofde land. Doe uw woord en leer ons wat uw woorden zijn, zodat ze leven in ons hart. Ik heb die tien woorden, ik kan, u kent ze wel, ik heb ze samengevat in parasha 61, meen ik. Ja. Of parasha 60, daar in de buurt. En dan heb ik deze... Uh, samenvatting van gemaakt. En een samenvatting is iets heel engs. Eigenlijk moet je dat heel niet doen. Dat zei Karel Baart ook. Ik heb zoveel dogmatiek geschreven. Ik wil niet dat jullie die gaan samenvatten. Want dan, dan komen mijn woorden niet recht tot uiting. En hoeveel te meer geldt het niet voor de woorden van God. Maar om de essentie, de kern van zijn karakter eruit te halen. Heb ik toch geprobeerd het een beetje samen te vatten. Het wonen bij Yahweh sluit andere goden uit en verzekert de grenzen van je gebied door zijn liefde. Jouw leven als zijn eigendom is vervuld met kennis van hem en van zijn herstel en van zijn zegen. Dan weten we wat het is om zijn naam ijdel te gebruiken en dan zullen we ons daar wel van weerhouden. Het leven en bezit van je naaste wordt dan in al zijn aspecten gerespecteerd. Dat volgt daaruit. Jouw leven als zijn eigendom, daar schuilt dat verhaal achter van het kostbare bezit. Dat God Israël als zijn bruid aanneemt om in eenheid met Israël te leven. En een bruid, toen de eerste bruid werd gegeven, toen zei God, dit is je ezergenekdo. Je hulpen tegenover. Niet je hulpen onder jou of boven jou, maar je hulpen tegenover. En zo wil God met Israël in relatie staan. Elkaar in de ogen kijkend, als het ware. En dan zijn we zijn eigendom. Dat is een heel ander godsbeeld dan die demagoog met zijn roede. Hè? Nou, dan hebben we het teken van het getuigenis. We hebben gezien dat toen die woorden gesproken zijn, toen ging Mozes de berg op. Waar hij god ontmoette in de derde hemel, tussen de cherubim. En hij heeft God die hele openbaring gegeven van die woning van God. Hij heeft aan Mozes laten zien hoe die woning eruit zag. Kijk, hier staat een tafel, daar staat een menorah, daar staan de cherubim. En hij wees alles aan en hij liet aan Mozes zien hoe hij een model daarvan kon maken. Een afspiegeling van die hemelse woning op aarde. En hij zegt, als hij heel die omschrijving gegeven heeft, een hoofdstukken lang, dan zegt hij, weet je... Helemaal in het midden van die woning zijn die tien woorden... Die tien scheppingswoorden, dat getuigenis dat ik jullie gegeven heb, wat in jullie hart moet landen, zodat jullie het kunnen leven. En één ding is daar heel belangrijk aan. We hebben dat, dat hebben we in parasha 61 gezien. Dat staat in Exodus 31, vers 12 tot 17. Ik ga dat even samenvatten, want we hebben dat toen uitgebreid in de parasha behandeld. Vier dingen zijn belangrijk bij dat woord, die shabbat. Het vierde woord van de tien woorden. En hij haalt die Shabbat eruit en hij zegt, als jullie nou een dag voor mij apart zetten, heiligen. Een dag om al je werken tot rust te laten komen, te stoppen. Dan zijn er vier dingen die op die dag kunnen gebeuren. Dat is Yahweh kennen, je zult mij kennen zoals ik ben. Daarvoor moet je mij ontmoeten, moet er een samenkomst zijn. Met jullie, jullie met elkaar, om samen... Tot God te naderen en hem te ontmoeten. En dan zul je jezelf kennen. Als Israël, als een volk tegenover. Als, een bruid, als mijn bruid. Stoppen met je dagelijkse dingen is een van de lastigste dingen die je als mens soms kunt. En stoppen brengt je bij bezinning. Zoals de verloren zoon eigenlijk. Die altijd bezig was met allemaal toestanden in de wereld toen hij bij zijn vader weg was. En uiteindelijk zat hij bij de varkens. Deed hij het minste en het slechtste en was hij... Had hij dus oordelen over die Egyptische identiteit ervaren. Want er was niks meer van zijn leven over. Niks meer van zijn erfenis. En zat hij bij de varkens. Op de laagste plek in de wereld. uitgedroogste plaats in de woestijn. En daar komt hij tot stoppen. Bezinning. En op de Shabbat bezinnen we ons over het herstel dat God brengen gaat. De, de woorden van herschepping die hij gegeven heeft. Van die identiteit die hij in ons wil scheppen. En dan komen we tot bezinning. Zijn wij nog bezig met het herscheppen van Gods identiteit in ons, in ons hart? Leven wij dat? Zodat we op weg zijn naar het koninkrijk van herstel. Maar als Yeshua terugkomt, zal hij dat brengen? Zijn we daar nog naar onderweg? En daar praten we over. Vaak wordt het individueel gezien of beleefd. Zijn wij er individueel nog mee bezig? Zijn wij nog rein ten opzichte van God? Maar Yeshua, toen hij ons leerde beren, toen zei hij onze vader... Samenkomsten op Shabbat worden voorgeschreven om samen te komen met elkaar. En dat betekent niet dat ik een verantwoordelijkheid heb naar mijn naaste om hem ook de redding aan te bieden zoals ik gered ben. Dat betekent ik heb mijn naaste nodig om gered te worden. We hebben een verantwoordelijkheid, niet zozeer een verantwoordelijkheid naar elkaar, maar naar onszelf. Om met mijn naaste in het reinen te komen. Om met mijn naaste te leven als mijn broer. Zoals Jacob zich verzoende met Esau. Daarom komen we samen op Shabbat en op de feesten. En dan kunnen we verfrissing en verademing vinden. Zoals de verloren zoon tussen de varkens. En die dacht, er zit maar één ding op. Ik moet terug naar de vader, terug naar het herstel. En die gedachte brengt verfrissing en verademing. Want dan komt jouw streven, jouw gevecht, jouw worsteling tot een einde. Zoals Jacob in die nacht. Zijn worsteling kwam tot een einde. En toen kreeg hij de zegen. En hij stak de jabok over en de zon ging op. Dan was er een zonsopkomst? Ik vond het zo mooi dat dat gebed vanmorgen, dat we dat uitspraken. Waarin de zonsopkomst eigenlijk gezien wordt als een, als een getuige. van de opkomst van Vader Yahweh. in zijn koninkrijk. Als Yeshua terugkomt. En dan vinden we verfrissing en verademing. En dan, er, dan is er nog wel verbrokenheid. Maar dan zijn we onderweg. Zijn we onderweg als een gemeenschap naar dat herstel? Nou, wat volgt er op de Shabbat? Exodus 34. Dan is er uh, het gouden kalf geweest. En uh, de tien woorden die op de twee stenen stonden... die zijn helemaal naar gruzelementen gegaan. Het is stof geworden. En het gouden kalf is stof geworden. Het is allemaal in het water gegooid. En Israël moest drinken. Zoals in nummer 5... de vrouw die verdacht werd van overspel... het stof van de tabernakel moest drinken in water... Dus Israël werd verdacht van overspel, water met het stof van het gouden kalf moesten drinken. En in dit geval was het niet zomaar een verdenking, het was terecht. Israël als Jawes bruid had gezondigd, was overspelig geweest en de vloek volgde ook. 3000 vielen, maar God bracht een einde aan het oordeel en hij stopte het oordeel. Daar stopt het oordeel en gaat een licht op. Dat waarvan men zegt dat het gestorven is, zal leven. En dan krijgt Mozes die verdere openbaring. Als die hele gebeurtenis met het gouden kalf geweest is, dan geeft God op de berg nog een extra openbaring over die eerste steen. Over onze liefde tot God. Over onze verantwoordelijkheid naar God toe in die relatie als bruid en bruidegom. En uh, als hij de twee laien opnieuw beschrijft, de tweede keer schrijft God ook weer de twee laien, dan geeft hij opnieuw de inhoud van die eerste lijn, maar dan vanuit een ander perspectief. Hebben ze gelezen, je zult geen afgoden maken, je ervoor niet buigen, zijn naam niet ijdel gebruiken, de shabbat vieren en uh, uh, je ouders eren. Um, die inhoud geeft hij nu vanuit een ander perspectief. Het gelden kalf is geweest, er is afgoderij geweest. Hoe kan die eerste tafel, die eerste lei, nog geleefd worden, hoe kan die nog in je hart gesloten worden, opgesloten worden zodat je hem leven kunt als gemeenschap, als volk in 34 vers 10 toen zei hij, zie ik sluit de verbond ten overstaan van heel uw volk, zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand zijn gebracht, ja heel het volk in het midden waarvan u verkeerd zal de daden van Yahweh zien want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen God gaat die relatie met Israël aan Ondanks dat die eerste lijf verbroken is. Dus het is helemaal niet die wettische insteek van nu hebben jullie het fout gedaan en nu gaan we maar naar een ander volk of zo. Nee, God gaat wel die relatie aan. Van bruid en bruidegom. Hij gaat het verbond. Hij sluit het verbond. Nou, houd je aan wat ik jullie gebied. En dan zal ik die volk eruit roeien. En dan moeten jullie hun altaren kapot maken en niet vallen voor hun afgoderij. Want ik ben een jaloerse God. En wat voor lading heeft dat? Dat heeft de lading van een knul van 18. Een, een jongen van 18 die verliefd is op, de, op het mooiste meisje van de wereld. Ja, en die gaat met haar uit. En, en zijn hele leven bestaat uit dat ene meisje. Ja. En dan zegt hij... Oh, en dan is hij helemaal enthousiast. En zullen we gaan uh, verloven? Zullen we gaan trouwen op een goede dag? En het vooruitzicht van een huwelijk? Nou, dat is geweldig. Dat is grandioos. Zo heeft God Israël... In de woestijn gevonden als een jonge maagd. Waar hij helemaal vol van is. Maar wat nou, als die jonge maagd, dat, die vrouw, dat meisje. zegt: Van ja, goed, die jongen die is wel helemaal vol van mij, maar. Uh, ik ga uit met. Uh, uh, met Frits. En. Uh, <laughs> ja, goed, ja, hij is dan wel vol van mij, maar. hoe kan me niet zo schelen. Wat zal, hoe zou die jongen reageren? Die zou woest zijn! Ik ben jaloers! Nou, dat is de toonzetting die God hier heeft. Omdat hij dat voor ogen heeft, die relatie. Van hulpen tegenover. Hij is een jaloerse God. Hij wil niet dat er andere Goden zijn in ons leven. Hij wil dat wij in verbond met hem staan, zoals een bruid met haar bruidegom. Natuurlijk is hij En Natuurlijk valt hij helemaal, de hele belg te roken en begint gegooid Mozes die stenen stuk. Natuurlijk! Als je als, als 18-jarige jongen verliefd bent en je hoort van dat meisje dat hij uit is gegaan met een ander en je had trouwplannen, dan, wat krijg je? Zo, dat leven van die jongen is helemaal stuk. Dus dan zie je dat hier nog even duidelijk wordt gemaakt dat God zegt van kijk dat afgoderij zoals andere volken dat bedrijven, dat, dat kan niet als je in verbond leeft met mij. In vers 17, u mag u dus geen godig maken, dat heeft daarmee te maken met die verhouding, met die jaloezie. En dan vers 18, het feest van ongezuurde broden moet je in acht nemen. Een herinnering aan Pesach, naar uitleiding uit Egypte. Het systeem dat veroordeeld werd door de tien plagen. Zeven dagen ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb. En dan in vers 21, zes dagen, werken en arbeiden en ambachten, ambachten uitvoeren. Maar op de zevende dag zul je rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet je rusten. En ook moet je dan het wekenfeest houden. Het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst. En het feest van de inzameling bij de jaarwisseling. Dat zijn Soekot, of Shavuot en Sukkot. Pinksteren en Lovuttenfeest. Dus als God dus die afgoderij nog een keer aangekaart heeft. Dat dat niet kan omdat God een jaloerse God is. Zoals een 18-jarige verliefde jongen ook jaloers is. Dan geeft hij de mogelijkheid van de feesten. Het hele jaar door zijn er drie grote feesten in Jeruzalem. Dan kom je op en dan is er veel feestvreugde. Dan gaan we op vakantie. En, en dan neem je je dieren mee die je wil slachten en eten. Het vetgemeste kalf. En als het niet lukt, zo'n lange reis, nou, dan verkoop je ze. En dan koop je in Jeruzalem beesten. En dan ga je eh, van een tiende van je inkomsten. En dan ga je feestvieren in Jeruzalem. Op vakantie houden, nou, flink kampvuur, een grote picknick, gezellig allemaal met elkaar. En, en vlees eten en, en nou, uh, feestvieren. Dat is ook weer die God die in die relatie wil staan met zijn volk, als een bruid en een bruidegom. Samenkomen en genieten van elkaar in elkaars aanwezigheid. Feest vieren. Uitbundige feestvreugde. Dat is wat je er tegenover kunt stellen. Als je afgoderij afgolderij wil, buiten wilt sluiten, kun je dat doen: feest vieren met God. Shabbat vieren, tot rust komen. En de wereld en met zijn chaos de chaos laten zijn en de verbrokenheid laten zijn. En die verbrokenheid die kan soms heel dichtbij zitten. Soms kan er, zoals Sifra meegemaakt heeft... zomaar in één keer de dood heel dichtbij komen. En dan is de verbrokenheid heel dichtbij. En kunnen we dan zeggen... we gaan feest vieren? Dat is heel moeilijk. Maar kunnen we dan tot rust komen... tot stoppen komen, tot bezinning komen? We kunnen onszelf er toe dwingen... en God de eer geven. En we kunnen tot rust komen. En we kunnen kiezen om ons te verheugen. Zoals bij het Loofhuttefeest heel nadrukkelijk gezegd wordt. Dit is een week een feest van vreugde. Gij zult u verheugen. Niet van, je zult het maar, dat, dat hoort erbij. Als je je niet verheugt in die relatie met God, wat slaat, het, wat slaat het hele huwelijk dan op? Dus het is een verbond. En God zegt, ik ben jullie tegenover en ik wil met jullie zijn. Maar als jullie er niet zijn, als wij geen feestvreugde samen ervaren. Als er een huwelijk is waarin geen seksualiteit is, waarin geen uh, vreugde is, waarin, waarin je twee richtingen gaat. Er zijn ook voorbeelden van hier in onze gemeente. Wat voor huwelijk is het dan? God wil dat die, die huwelijks eenheid, die huwelijksvreugde gevierd wordt. Dat is wat volgt uit de Shabbat. Dat ene woord dat hij eruit verheven heeft heeft hij uitgebreid om de afgoderij zoveel mogelijk buiten te houden. Hoe meer ik met mijn eigen vrouw uitga... en hoe meer ik mijn eigen vrouw lief heb... en in eenheid met haar optrek... en daarvan geniet en samen feestvreugde heb... om het huwelijk wat ik met mijn vrouw heb... hoe meer ik andere vrouwen buiten kan houden. Als er nog over het getuigenis gesproken wordt... als de wet en de geboden... dan is het heel negatief. Maar... Als God nu deze uitleg geeft bij die eerste lei, die eerste stenen lei, dan wordt dit duidelijk. Het gaat erom dat je komt, mij ontmoet en eet en vervuld wordt met de kennis van Yahweh. Zie hem, zie je echtgenoot, zie je bruidegom en wandel met hem. Dat is de kern van de Shabbat, waarop dit positief allemaal in vervulling kan gaan. Nou, dat is geweldig. Dat wil ik wel. Dan krijgen we dit plaatje weer, wat we bij Noach ook, uh, hoe ik uh, het, het goede nieuws na de vloed heb samengevat. Dan krijgen we een leven dat werkelijk anders is dan het leven in de chaos van deze wereld. Als we als gemeenschap leren om te leven rondom het altaar waarop een opheffingsgave gebracht wordt, een ola. En dan leven we een uitverkoren wandeling met Yahweh. En het teken daarvan is uitbundige vreesvreugde. Dat is het teken van die relatie. Uitbundige feestvreugde. Dus niet een prediking van de wet een prediking van een, van een God met zijn roede die je naar de hel stuurt als je niet doet wat hij zegt. Dat is, daar gaat het helemaal niet over. Dat klinkt toch als flauwe kul als je dit ziet en gehoord hebt en dit begrijpt. We hebben het niet over een God die even een wet kon brengen, alsjeblieft zeg. God die wil dat leven in Egypte afbreken, zodat je tot je doel komt in een leven met hem. En dan komen we in een leven met hem, in gemeenschap, met elkaar samen, om hem te ontmoeten en hem te leren kennen. En dan gaat het er zo uitzien, zoals in de dagen van Noach en Sem. En Peleg en Reu. Een uitverkoren wandel met Yahweh, gekenmerkt door uitbundige feestvreugde, Shabbat, een uitzien op die eeuw die komen gaat als Yeshua terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen. Nou, is er goed nieuws in die tien woorden of niet? Dat is een getuigenis, een getuigenis waar wij uit kunnen leven om samen een eda te vormen, een gemeenschap van getuigen, een volk voor Gods aangezicht. De herschepping wordt aangeboden door tien woorden van vrijheid. Jacobus noemt het ook een wet van vrijheid. Waarin we ons spiegelen om te kijken hoe zien we er nou uit. En als we dan zien, oh, oeps, dat ziet er niet zo mooi uit. Dan kunnen we de wet weer weg doen. En zeggen van, het is een wet. Die wet is een, God die gaat me straffen als ik het niet doe. Nee, neem je die wet voor ogen. Want we weten dat God een nieuw leven wil herscheppen in onze dood. In onze chaos, in onze verbrokenheid. Wil God nieuw leven herscheppen. En hij heeft tien woorden gegeven die, dat, die daarvan getuigen. En die tien woorden, ja, het zicht erop is wat kwijtgeraakt door de eeuwen heen. Maar God heeft het niet voor niks bedekt met al die bedekkingen van de Mishkan, van zijn woning. Er is een bedekking op de tien woorden van de herschepping. Maar daarmee is, zijn het nog steeds tien woorden van herschepping. Tien woorden van vrijheid. Die... Iets omschrijft. Het omschrijft de kern van het leven als koninklijk priester in het koninkrijk van Yahweh. Het omschrijft heel kernachtig hoe wij als een gerub in het vuur van God kunnen staan, met alle eerbied gesproken. Nou, de rest van de Bijbel is een praktische uitwerking hiervan. We hebben de Exodus 34 een stukje gelezen. En we zien dat God daarin uitwerkt wat die Eerste vijf woorden, op de eerste stenen lei, wat het betekent, hoe dat er in de praktijk uitziet. En zo gaat heel de Bijbel, kun je daar van, vanuit deze tien scheppingswoorden uitleggen. Heel de Bijbel, heel de Torah geeft antwoord op die vraag: hoe leef ik het koninklijke priesterschap waarvan de tien woorden getuigen? Hoe ben ik Israël? Hoe ben ik een volk van God? Hoe wandel ik voor zijn aangezicht in de herschepping die hij voor ogen heeft? Hoe plant ik die herschepping en die vreugde van die relatie met God? Hoe plant ik dat in mijn hart en hoe leef ik dat? En die tien woorden worden zichtbaar door de feesten, de samenkomsttijden met Yahweh. Want dan kunnen we in vreugde die eenheid met hem vieren. Nou, dat is goed nieuws. Het goede nieuws in het getuigenis. Een getuigenis van goed nieuws. Amen.